Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag heeft de politie acht mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie ontstond er een grimmige sfeer bij de Tweede Kamer rond het Binnenhof en op het plein. De politie greep in toen agenten werden belaagd en meerdere demonstranten zich provocerend en agressief gedroegen. Eén agent is gewond geraakt.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 Zalencomplex Rotterdam-Ahoy ontslaat ruim 100 van de 270 personeelsleden. Die ingreep is volgens de organisatie noodzakelijk om de toekomst van Ahoy te waarborgen. Ahoy werd vanwege corona in maart gesloten, terwijl 2020 eigenlijk een kroonjaar had moeten worden. Zo zou het Eurovisie Songfestival in Ahoy gehouden worden. Sinds juli zijn evenementen in Ahoy op kleinere schaal weer mogelijk.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 Hoewel het incident dateert van twee jaar geleden... is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man nooit afgerond. Het weer vanavond kan lokaal een forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen in het oosten van het land buien. Soms met onweer. In het westen schijnt de zon. De zon is later in het hele land te zien. Het wordt morgen 24 tot 28 graden.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 uh, specifieker met Rhythm Haakman en Megan Ruhle van de Polyframes. En uh, in het kader van een van onze rubrieken met John Bosch van P60. Daar zal ik later meer over vertellen. Nou, ben benieuwd. Ja. ja. ja. Maar uh, uh, eerst muziek, laten ja, we zo. Ja, uh, moet ik ook even. even door. Ja, moet ik even netjes wel uh, de eerste even afkondigen, want uh, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Dat was uh, Pornstar van Nemesis. Voormalige deelnemers aan de Roba Act Ze hebben hem uh, gewonnen, geloof ik, in 2020.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 sticking my face diminished Everybody out this style on my mind over saving my time and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 Ages on a boat, I see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 uh, Gevoelens de wenkbrauwen zorgen, heb ik soms al eens het idee. Maar goed, uh, het kan ook uh, op die manier. Dan geef je een handreiking, uh, denk ik aan. Toch? Ja, en daarbij denk ik dat je uh, zeker als je in de regio's zit, dus niet in de hoofdsteden uh, als potpodium... ben je ook gewoon uh, ja, wat breder inzetbaar als het gaat om je doelstellingen en wat je wilt bereiken. Je bent ook een soort uh, ja, in het buurthuis, wil ik niet zeggen, maar. <laughs>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 Althans, dat is wat ik heb meegekregen. Don Diablo ja. uh, klinkt mij heel bekend in de oren. Want ja. die, die heeft nog ergens een potje staan draaien op het uh, circuit hierachter in uh, de achtertuin. Ja, dus, ja. dus uh, ja, zij gaat lekker. En daarvoor hoorden we Thorn Pictures van Noyce. Uh, Rob Ak, Award uh, act. Helaas voor hun ging de finale niet door. Nee. Laten we hopen dat dat allemaal weer snel... Uh... <laughs> <laughs> nee, maar ja, echt super sad.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 Since I have seen I somebody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 Sense